Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op mazda.nl. Alleen vandaag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals Gillette en Viener schermersjes 2 plus 2 gratis. Alfa, deo en Douche 2 plus 3 gratis. En nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Ja. Twee minuten over twaalf, goedenacht. Het Q Music News krijg je van Mario... Goedenacht. Meerdere partijen in de Tweede Kamer zijn tegen het AOW-plan van het kabinet. Maar hoe het dan moet worden, weet premier Jetten nog niet. Daar heeft hij een goede staatssecretaris van Sociale Zaken voor, zegt hij. Een voorstel om het kabinet opnieuw naar de plannen te laten kijken... lijkt een kleine meerderheid te krijgen. Ze willen dat de AOW-leeftijd minder hard stijgt. Meerdere partijen in de Utrechtse gemeenteraad willen dat buitenslapers geen boete meer krijgen. Volgens burgemeester Dijksma wordt die boete ook niet zomaar gegeven aan iedereen die buiten slaapt, maar moet het wel een optie blijven als er overlast door ontstaat. Partijen die er vanaf willen zeggen dat daklozen door zo'n boete nog meer in problemen komen, terwijl ze hulp nodig hebben. Inwoners van Den Haag krijgen langer de tijd om hun parkeervergunning aan te vragen. Er is een compleet nieuw systeem en daarom moet heel Den Haag het opnieuw aanvragen. De eerste wijken zouden dat voor komend weekend moeten doen, maar ze krijgen twee maanden extra. Het lukt Den Haag niet om alle aanvragen snel te behandelen. De gemeente heeft ook duizenden vragen gehad. En bij een museum in de buurt van Eindhoven is een bronzen beeld gestolen. Volgens Omroep Brabant was het beeld 16.000 euro waard... en stond het nog maar een half jaar bij het museum. Metaalrecyclebedrijven en smelterijen in de buurt... zijn gewaarschuwd voor het beeld. Maar het museum vreest dat het al te laat is. Als het beeld wordt omgesmolten levert het brons net 250 euro op. En dan nu het weer van Weer Online... Vannacht op steeds meer plaatsen bewolkt. Morgen zijn er zonnige perioden: voor 12 graden aan zee tot 18 graden in Limburg. En dat was het ANP nieuws. Q-verkeer gemeld door Flitsmeister. Nou, ik wil eerst nog even een kleine update met je doen. Zometeen, nou, het is het over een minuut, de foute start. Je kan kiezen uit de, de Spice Girls met Spice Up Your Life of Ensync met Bye Bye Bye. Stemmen doe je in de Q-muziek heb. Nog heel even. Ja, ik zou zo graag willen dat de Spice Girls wordt, uh, maar Ensync staat echt voor met Bye Bye Bye. Nou goed, ik laat hem nog heel even lopen, die uh, poll. Uh, kijken we even naar de weg. Vertragingen neem. Flitsers wel. Op uh, de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. Het uh, hoogte van Waardenburg staan ze bij 94,3. Dan op de A2 A2 tussen Den Bos en Utrecht, de hoogte van Zaltbommel, daar staan ze bij 100.4. Op de A4 tussen Bergen op Zoom en de Belgische grens bij 242.5. A7 Heerenveen-Dracht, het hoogte van Bezerswagen bij 155.5. op de A28, dat is Meppel-Zwolle, het hoogte van Zwolle, daar staan ze bij 100.6. Even kijken... Bye bye, het is de start voor deze donderdag 26 februari 2026. Ik wil je zo meteen uitdagen om drie reviews aan elkaar te knopen in het reviewraadsel. Als je weet waar de reviews over gaan, dan krijg je het product zelf. Nou, dat is leuk. Ik dacht, laten we vast even een beginnetje maken. De eerste review ga ik al in de week leggen. Eerste review, Pompa geeft vier sterren. Batterij gaat niet lang mee. Dat is Bob Bayari, 4 sterren. Batterij gaat niet lang mee. Nou, kijk maar wat je ermee doet. De komende 5 minuten. Daarna krijg je de rest. Na ATB en Bruno Mars McHugh. You stepped aside with a vibe I never seen. Yes, you did. so in screen you Ik betaal dus altijd direct dat het dan ja, toch een soort van cadeautje over de post is. En helemaal als je, als je vergeten bent dat je iets hebt besteld. Dat gebeurt mij nog wel eens. Ik heb nu ook weer iets uh, online besteld. Ik heb iets, uh, ik heb iets gevonden. En dat kan voor jou zijn. Ik ga je nu uh, drie reviews geven die bij dat product horen. Het is uh, de bedoeling die aan elkaar te knopen en te ontcijferen waar het over gaat. Mocht je nou een idee hebben, kruip dan eventjes in de pen... Oftewel, de Q Music App. Je mag me een berichtje sturen. Of je opent eventjes de Voice Memo-app... en dan stuur je gewoon via het microfoontje een berichtje deze kant op. Oké, okay, de reviews. De eerste, die was al bekend. Bombayari vier sterren. En die zegt, batterij gaat niet lang mee. Dan de volgende, Laurien Straatje. Geeft ook vier sterren. Compact, ik berg hem op in de laden van mijn televisiekast. Ik berg hem op in de lade van mijn televisiekast. De laatste. Frikant Danielle. Eén ster. Ik gebruik liever mijn stoffer en blik dan dit ding. Ja, Oké, okay, ik ben benieuwd dat je eruit komt. Als je nou kans wil maken op het product zelf, want dat staat op het spel... dan pak je nu de Q-music-app uit je binnenzak. En dan spreek het je zo. Meteen. Ja, Katy Perry eerste van milieu. Dark before the dawn bij q Counting every second to march. Counting on the skies to clear up above.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 You just gotta ignite the light and live Het Review-raadsel. Zometeen uh, Dao Bob en I Believe. Eerst gaan we een mysterie oplossen. Het mysterie van het Review-raadsel. Annika, 27 jaar uit Leeuwarden. Welkom in de show. Hi. Hi. Hi. Goeienacht. Wat, uh, wat heb je gedaan? Uh, ik ben net thuis van uh, werken. En wat voor werk doe je? Uh, ik werk als verpleegkundige op een uh, afdeling in het ziekenhuis. Op de psychiatrische afdeling. Zo. Annika. <laughs> ja. Dat is, dat is nogal een baan. Nou, dat zeggen veel mensen, hè? maar het wordt een beetje gewoon, denk ik. Hoe, hoe, hoe bedoel je dat? Nou, veel mensen vinden dat heftig, maar ik vind het alleen maar leuk. Oh, ja, oké, okay, dat snap ik. Nee, ik snap natuurlijk dat je ja, dat je, je baan hebt, hebt gekozen... omdat je dat natuurlijk leuk en interessant vindt. Maar het is natuurlijk ook een baan die veel met zich meebrengt... die heel heftig kan zijn. Ja, dat is zeker ja. zo, ja. ja. Hoe, hoe schud je dan de dag van je af als je thuis komt? Nou, lekker muziek luisteren in de auto. En, en meedoen met een spelletje af en toe. Natuurlijk, ja. ja. nou, Welkom bij het reviewraadsel. Ik gaf net drie reviews die allemaal horen bij hetzelfde product. Vraag aan jou is over welk product gaat het. Uh, voor iedereen die er net bij is. De reviews die klonken als volgt. Bonpajari, vier sterren. Batterij gaat niet lang mee. Laurierstraatje zegt... Compact, ik berg hem op in de lade van mijn televisiekast. Vier sterren. En Frikan Danielle heeft maar één ster gegeven. Gebruik liever mijn stoffere blik dan dit ding. Ja, over wat uh, gaat dit... Ik denk een kruimeldief. Kruimeldief. Mensen die niet bekend zijn met het fenomeen... leg even uit wat een kruimeldief is. Een uh, kleine stofzuiger eigenlijk. Ja, die altijd gek genoeg heel veel herrie maken. Ja. Oh, heb jij een kruimeldief? Nee. Oh, dus je zou wel een kruimeldief willen hebben? Ja, dat zou wel heel handig zijn. Ja. Nou, uh, gefeliciteerd bij deze. Je hebt een kruimeldief gewonnen. Hallo. Oh, het is inderdaad het goede antwoord. Je krijgt van mij een, een kruimeldief. Nou, gefeliciteerd. Uh, ja, maar, maar, er is een maar in het spel. Uh, de kruimeldief die krijgt in totaal 2,7 van de 5 sterren. Uh, nou heb ik hier ook een enveloppe voor mij liggen... met daarin een ander product met een waardering van 4,9 sterren. En de vraag aan jou is, ga jij voor de kruimeldief... of zeg je nou Joey, doe maar de verrassing in de enveloppe? Wat wil je? Ik hou wel van de verrassing, dus ik ga voor de envelop. Oké, okay, er zit ook een review bij. Handig in gebruik en fraai in design. Wil, hou, je de hem nog, wil je hem nog steeds? Of zeg je hem, nou, geef die kruimel maar. Nee, ik wil hem nog steeds. Oké. Okay. Ja. Dan krijg jij uh, dat wat in de envelop zit. En in de envelop zit... een driedelige set. Oh, ja. ja, ik weet niet of dat je veel in de keuken te vinden bent... Ik hou van koken. Heb je gardes? Uh, ja. Maar geen idee waar? Nee, nu even niets. Maar ik heb het wel. <laughs> Oké, okay, nou bij deze. Je krijgt van mij een driedelige set. Die ga ik naar je opsturen. Heel uh, leuk. Nou, ja. Gefeliciteerd. Heb ik even een ander vraagje aan je. Ben je een beetje goed met spreekwoorden en gezegden? Nee. Helemaal niet? Niet heel goed, nee. Maar als ik tegen jou zeg een goed verstaande heeft maar een half woord nodig. Wat betekent dat dan? Uh... Blijf volledig stil aan de andere kant. <laughs> nee? Geen idee? Nee? Nee. Een goed verstaande heeft maar een half woord nodig. Dus dat je zeg maar, heel snel van begrip bent. Dus dat je heel snel denkt, oh, hij heeft het daarover. Nou, dat ben ik dus dan niet nu. Nee, daar komen we dan nu wel achter, inderdaad. Nou, ik wilde het even opgooien, want een collega van mij die, uh, is hier uh, ook niet heel erg goed in. En ik verbaas me daar altijd heel erg over. En ik wil, uh, ik wil, wil haar zometeen uh, testen. Uh, dus jij zegt een goed verstaande heeft maar een half woord nodig. Dat is een te moeilijke opgave. Ja, dat vind ik een hele moeilijke.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 Through the fairy tales and made up stories, you make me howl just like a wolf. Come and save me from a tower, guarded by the fiery dragon. I got myself in quite the mess, mess. mess. Sick. Q sounds better with you. Better with you. I had a bad habit of missing love. Zometeen uh, Damiana de Viet en the first time. Ja, daar is ze. Ze is knap, ze is grappig, ze is goed lach, ze is gezellig. Sportief, slim, ad remmen, goed in shoppen. De gromendom van de Q-nacht. Nou, wat lief. Ik dacht dat je ging zeggen, maar we hebben helaas iemand anders gevonden. Nee, oh niet, oké. Okay. Je bent het? Oh, nou wat lief. Echt? Nou, dankjewel. Hoe gaat het? Ja, hartstikke goed met jou. Ja, met mij gaat het ook uh, goed. Uh, alle voorbereidingen voor vanavond erop? Ja, absoluut. Maar jij, je, je, je trok me aan mijn mouw en ik moest gelijk naar binnen komen, want daar was iets aan de hand. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. want ik dacht, um... nou, weet je wat? Ik ga het uitleggen. Kijk, jij vindt uh, dat ik altijd heel veel. Wij spreken elkaar natuurlijk nog wel eens zo ja. op de gang of zo, en dan zeg jij van, hey, trek nou eens een andere spijkerbroek aan, want dat kan je toch? Dat <lacht> heb je tegen mij gezegd. Ja, dat is echt waar. Ja, dat ja, en Daarna zeg je altijd... ik vind dat jij heel veel spreekwoorden en gezegden gebruikt. Klopt ook. Want dan zeg je van, hé, wat zeg je nou? Ja, het is... Yeah. En ik denk dan alleen maar... Hè, maar hoe kan, kan het nou dat je dit niet kent? Dit kent toch iedereen... En toen dacht ik opeens, misschien moeten we daar even een klein quizje van maken. Even op de proef op de som nemen. Leuk, leuk. Uh, als je luistert, uh, je mag meedoen. Je kan zometeen in de Q-music-app het juiste antwoord aanklikken als je zin hebt. Uh, iedereen die zometeen het antwoord goed heeft... die gaat zijn naam op de radio horen. Uh, voorgelezen door Judith Eijk, Dus klik vooral iets aan. Het lijkt me leuk als er 300 mensen nu het goede antwoord aanklikken. Ja. Zitten we. Dus zitten we van 1 tot 3 zit ik allemaal naam op te noemen eigenlijk. Ja, dat is leuk, het is leuk dat idee. zou toch geweldig zijn? Ja, zou zijn. Al die Vindelijk voorbereiding leuk. helemaal voor niks. Nou, ja. Mag uh, je nog wel wat zeggen? Heel even. Nou, even over die spreekwoorden en gezegden. Jij gebruikt dat dus heel veel. Maar ik heb dus ook heel vaak dat ik iets wil zeggen in de vorm van een gezegde of spreekwoord. Ja. En dan weet ik het begin. Maar dan weet ik ook even niet meer hoe het gaat. En dan zeg ik tegen jou, wat, wat, wat is het ook weer dan ga jij het afmaken. Mm -hmm. En dan zeg je ook, ik weet niet wat je nu, wat je nu allemaal door elkaar gaat halen. Mm -hmm. Maar uh, zeg ik bijvoorbeeld, een olifant draagt een gouden ring en zo. En dan zeg je een olifant. Dan, olifant, snaap. Snaap. <lacht> uh, ja. Maar ik denk wel dat het ook een leeftijdsdingetje is. Hé, hey, hé, hey, hey, even rustig. Ja, ja, ja want jij, zit, jij bent natuurlijk al rond de 40, zeg maar. 39, mag ik dat zeggen? Rond de 40. <lacht> uh, ik zit nog een beetje in, in de 20 jaren. Nee, Met. je bent toch ook dertig Ja, klopt, maar... ik ben ook dertig. Maar ja, als jij liegt, dan lieg ik ook. Um, dus ik denk dat het toch een beetje een leeftijdsdingetje is. Weet je ja, oké, okay, we laten het testen. We het het laten We het laten doen. doen. Uh, want jij zei net, ik, ik start het, ik begin het en dan maak ik het anders af. Dat zijn ook precies de quiz die we oh. gaan spelen. Uh, ik geef jou een spreekwoord en jij moet hem dan afmaken. Of gezegd, okay. spreekwoord of gezegd. We doen even oh. een opwarmopgave. Oké. Okay. Beter een vogel in de hand dan tien. Is dat A, in de pan, B, in de lucht of C, in een kooi? Oké, mag kan je het nog weer een keer zeggen? Ja, beter een vogel in de hand dan 10A. In de pan, B in de lucht of C in een kooi. Nou, ik denk C. Is dat oh, goed? Waarom denk je dat? Ja, weet ik niet. In een pan vind ik heel raar. Beter een vogel in de hand dan 10 in een kooi. Ja, of in de lucht. Oh, wat erg. Ja, ik heb het nooit gehoord. Nou, ik ga voor C in een kooi. Dat is niet goed. Nee. <laughs> Nee. Dan is het in de lucht. Ja, B in de lucht. Ah, jammer. Weet je dan wat het betekent? Wat was nou het liever? 10 vingers. Nee, tien vingers. 10 vogels in de hand. Beter een vogel in de hand dan 10 in de lucht. Oei, ja, wat kan het zijn? Dat zou kunnen gaan over uh, dat, je, dat je blij moet zijn met één ding in plaats van... Nee, dat is... nee je zit helemaal kloos. Ja? Ja, ja, ja, je kunt beter tevreden zijn met wat je hebt... dan dat je risico's neemt voor meer en uiteindelijk met niets eindigt. Ja, nou, dat wilde ik echt precies zeggen zoals jij het net zegt. Zeker weten. Ja echt. Zin je dit nu? Nee, dit wilde ik wel echt. Deze of deze hoek wilde ik wel inslaan. Maar jij zit nu, bent best wel ontspannen, maar we gaan hem nu voor het echt spelen. Oh, okay. hè? Ik ga ja, je nee. nu de echte opgave geven. Dus goed. thuis, open de Cumusic-app, klik het goede antwoord aan. Eén uh, liedje, Eén liedje bedenktijd. Ja, oké, oké. Moet je niet meteen het antwoord te geven, want ik. Anders dan, nou nee, goed. nee, ik ga geen antwoord. Oké. Okay. Okay. Apriletje Zoet heeft nee. nog wel eens... Ja, ik hoor A dit echt voor het eerst in mijn leven. Maar apriletje dag. Zoet heeft nog wel eens... A. Zon op de snoet, B. Wind en overvloed. C. Een witte hoed. Oh, dus nou. Apriletje Zoet heeft nog wel eens... zon op de snoet, wind en overvloed. Een witte hoed. Ik had gezegd goede moed, maar dat is niet, niet op opkamer. Goede moed die zit er niet tussen. Nee. Uh, je kan er nu aanklikken... in de uh, Cumulus Gap. app. Ja, Jij kan er eventjes even kijken. Drie minuten en twee seconden over nadenken. En dan... Uh... Oh. Uh. Chatje die mag niet, hè? Nee, absoluut niet. Ah, okay, jammer. Stick maar bij q Music. Nobody, nobody! Nobody to love! Ja, het was hier al warm in de studio, want uh, verwarmingstuk en uh, ventilatie allemaal kapot. En het is hier een grote dichte capsule, want uh, geluidstechnisch en zo, dat is handig. Uh, maar het is nu nog warmer, want Judith, wat zit je? Het is, het, je hebt het echt moeilijk, hè? Ja, kijk, ik ga toch even heel eerlijk met je zijn. Uh, ik ben gewoon niet zo goed in spreekwoorden en gezegden. Nee. Maar ik denk oprecht dat dit ook een leeftijd dingetje is. Ja, voor iedereen die er dan net bij is. Ik uh, onderwerp Judith aan een, uh, aan een test. Want ik gebruik heel veel spreekwoorden en gezegden. En toen viel mij op dat jij dan heel vaak tegen mij zegt... Ja, wat zeg jij nu en wat betekent dit dan? En als jij dan een keer een spreekwoord of een gezegde gebruikt... dan ja. begin je het wel goed... En dan, dan maak je het verkeerd af of andersom. Ja, dat klopt inderdaad. Kijk, de basis de, de basisgezegden zitten er wel enigszins in. Ja, zoals? Ik. Doe eens één. Uh, mm. <laughs> nu komt de aap uit de mouw. Ja, is goed. Puntje. Dank je wel. Nog één? <lacht> Ja, ja, wat moet ik nu even bedenken? Ik heb net een uh, appje binnen van uh, Mark van Zanten. Die zegt, uh, ze doet alsof, toch? Ik geloof dit echt niet. Wie, sorry? Mark, Mark van Zanten. Mark van Zan ja, maar mag ik dan heel veel weten hoe oud Mark van Zanten is? Nee, het is toch niet leuk om op de radio te zeggen. ook Mark van Zanten is... Uh, ja, maar het, zeg maar ik, uh, uh, maar, ik denk dat... Het... Ach, 58. Ik het, moet iemand even Ik denk 50. dat 58? Ja, maar ik denk wel dus dat mensen die wat, wat, wat... wat, wat uh, in de leeftijd zitten, zeg maar, die dat wat vaker meer gebruiken. Nee, maar oprecht. Ja, oké, okay, nou goed. Ik denk uh, dat het ook iets in van, van, van het vroeger vaak gebruikt okay. Oké, okay, nou ik gaf jou net de volgende opgave. Aprilletje zoet heeft nog wel eens A zon op de snoet, B wind en overvloed, C een witte hoed. Dus Apriletje zoet heeft nog wel eens zon op de ah. snoet, wind en overvloed een witte hoed. Nou, ik werd een twijfel. Denk... Nu begin ik toch weer te twijfelen. Ik zei B. Ja? Nu denk ik misschien toch nog weer een C. C? Want nou, een kijk. witte hoed? In april, toch? Ja. Nee, ik, ik ga... Ja, nu ga jij mij aan twijfelen zetten. Even voor iedereen die nu luistert. Als je de QM's app opent, je kan daar het goede antwoord aanklikken. Als je het goede antwoord aanklikt... wordt je naam zometeen voorgelezen door de enige echte Judith Eyck. Als beloning. Waar kies je voor Judith? Ja, oh. Zometeen is het wel half drie en dan... Uh... Ja, ik zit echt in twijfel. Ja, ik wil het gewoon niet fout hebben. Ik ga weer helemaal te schande hier. Oké, okay, ik ga toch voor B. Wind in de overvloed. Ja, ja, ja. Dat is niet goed. Ja, dan is het C. Eerlijk oh, is ja, het, C, C? het C? Ja, zie je wel. Ik heb je nog Ja, ik vind het om te huilen. Ik vind het echt om te huilen. Oh, sorry. Oh, niemand heeft het ook gestemd. Wat voelt me erg. Ja, en weet je nog wat het betekent, Dan? Nou, kijk, ik denk gewoon april doet wat hij wil. Dus ja, ook in april kan er nog een keer een sneeuwtje van. Dat ja, denk ik. Ja, dat is het wel. Ja, het begin, en daarom ja. twijfelde ik. In het begin van april kan het nog wel eens sneeuwen. Ja, dus aprilletje zoet heeft nog wel eens een witte hoed. Ha, jongen. Uh, heel veel mensen hadden het goed. Twee mensen niet. Oh, wat erg. Even kijken, dat waren... Nou, eens drie. Sander Bolink, Patrick van den Berg en Helge van de Akker hadden het niet goed. Maar heel veel mensen hadden het wel goed. En die krijgen nu een applausje van Judith Eijk. Wie dan? Wie dan? Komt-ie. Oké, okay, ben ik klaar voor? Nou, daar ga je voor zitten hoor. Moet ik ook voornaam en achternaam of alleen voornaam? Volledige namen. Jeetje, doe normaal. Oké. Okay. Jeroen Rutgers, Erwin Boeye, Janneke KL... Charissa Steen, Lindsay Jonker, Luca Nieuwhaas... Bjorn Strauss, Martijn Rock van Willemijn Woker, Jeline Burmans... Patrick van Vucht, Sabrina... Eveline van Harsten, Mark van Zanten... Randy Jonga Vet, Sander Sangra... Henry Hannegraaf, Thijs Rehorst... Melanie Jongejan, Robert Mitchell... Mark Westerink, Nijor Gerrits... Kantinka Joyeel, we gaan naar pagina 2... even omhoog, Laura Pelgrim... Jan Dreyer, Mario Zwart... Jeroen Bertens, René Pierink... Mark Ouderoelink, Sharel Roosjes... Werner, Bram van den Donker, Emiel van Wijk... Dinvie Hek, Dorien van der Velde, Joel van de Brink... Lorenzo Brozens, Erik Hendriksen, Wendy van Ekeren en Jacco Veldhuizen. Jij zei net al tegen mij, een leuk spelletje kunnen we morgen nog wel een keer doen. Ja. Hoe sta je daar nu in? Nou, ja, kijk, ik leer er nog wat van. En ik hoop iedereen die luistert ook, maar aangezien ik, ik ben de enige ben die er een antwoord heeft gegeven... waarschijnlijk ben ik de enige die er wat van leert. Dus. Helemaal met rode koontjes zitten daar. Ah, jongens, jongens, wat erg. Ja is niet mijn hobby, dit is het spreekwoorden gezegd. and potions, craving something more, traveled the world, but it got me nowhere, nothing could ever compare.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 komen van mijn schrik. Zo... So. Nou, ja. nou, ik vraag me toch af. Ja, ik vind het toch moeilijk altijd. Ik zeg heel eerlijk, ik voel me altijd toch een beetje kwetsbaar als ik zeg maar iets ga doen waar ik eigenlijk niet goed in ben. Ga je wat ook bedoelen? Ja, ja, precies. Maar ja, ik snap het ook wel. Want je wil natuurlijk, dat herken ik wel, dat gevoel. Je wilt ook in geen geval zeg maar dom overkomen. Dat. Ja. Ik denk ook, ja, als je, als je luistert, heb je wel van die dingen. Toch dat je dan denkt, ja, er is iets waar ik niet heel goed in ben. Dus dat onderwerp vermijd ik. Nou, of het dan politiek is of weet ik veel, weet je wel van die dingen die je dan liever vermijdt. En nu sta ik helemaal op de blok en dan denk ik. Uh. Ja, misschien even wat belangrijk om te zeggen. Ja. We hebben net. Uh, een soort spreekwoord en gezegde testen gedaan met Judith. Uh, trouwens, uh, jij hebt toestemming voorgegeven. Dat Zeker. We, speelden. we hebben het hier uh, meermaals over geappt. Ja, dus ja. dat ik jou nu voor de bus heb gegooid. Nee, hoor. Nee. Nee, ze, ze waren niet. iets moeilijker dan je had verwacht. Werd uh, onder druk gezet, maar... Nee, Echt niet. Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee schap, nee, schap, je nee, gaat... nee. Zometeen, wat zit er in jouw show? Uh, we gaan de nachtwedstrijd doen. Hé, hey, hey. wat leuk. Ja, in de nachtwedstrijd ben ik altijd op zoek naar de luisteraar... met het meeste of minste van iets. Uh, deze nacht gaat het even over je notitieapplicatie. Dus even de notitie-app openen als je, al, als je luistert. Uh, wel veilig natuurlijk als je aan het rijden bent. Um, als je de notitie-app opent op je telefoon... dan zie je hoeveel notities je in je telefoon hebt staan. Hmm. En ik ben benieuwd hoeveel notities dat zijn. En ik ga op zoek naar de luisteraar met de meeste notities. Ja, maar ongelooflijk toch. Dat je tegen mij gaat zeggen... ja, maar jij bent oud met je spreekwoord en gezegden. En dan ga je het nu hebben over de notitie-applicatie. <laughs> <laughs> dat ja, is maar maar niet ik... oud, wou je zeggen. Hoezo, nee? Nee, je, hebt toch gewoon, uh, je kan toch een Google-app... Uh, dan gesynchroniseerd. Google synchroniseert hij met alles en zo. Zo doe ik het. Notitieapplicatie met telefoon. Ik weet niet eens waar dat ding zit. Houd toch op. Nou, dit is wel echt een boemer die spreekt, volgens mij. Echt? Dat denk ik wel. Ja, nu begin ik ook te twijfelen. maar nu in mijn eigen mes gevallen, dus. Nou, weet ik niet. Is ik ook een spreekwoord? Ja, denk ik wel. Nou, goed. Ja, zie je. Gaat-ie Even, wil je nog een Papetje doen? Ja, kom maar. Dan gaan we welke knop zetten. Een dier met de letter B. Bever. Wat wij jij dan zeggen? Ja, ik wilde zeggen dromedaris, maar dat kwam omdat we gisteren ook een soort oefenspel gingen doen. En toen zat ik dromedaris, maar dat is een de idee. Als ik het woord. Uh, no, Oké, okay, nog. Een keer. Bim, bam, betje. Betje. Iets te drinken met de letter G: Gemberthee. Ja, jongen! Is dat een Gemberthee? Ah, ja, het is goed, maar ik ben. Ja, nog eentje? Zo. Ja, nog een. doe maar. Bim, bam, een gebaksoort met de letter C. Citroenfly. <totstitie>